1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, SAC Cultuurvakanties. Onderdeel van Owad is door de oorspronkelijke eigenaar teruggekocht. En dat moet Herman van der Velde, bekend in de oren klinken... want hij deed hetzelfde met reisbureau Jozer. Met hem zometeen een werklunch, nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, Nederland koerst af op metropoolregio, zegt het CBS. Geweld in Weermaat tegen moslims light op... En er zijn 2000 bezwaren binnengekomen tegen ontpoldering van de Hetwiegenpolder. Vandaag volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking. Staat een stevige oostenwind. Vooral langs de noordkust is de wind krachtig. En het wordt 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf donderdag meer bewolking. En dan vrijdag volgt de regen. Ruim 17 miljoen inwoners heeft Nederland in 2025. En het gros van de mensen woont dan in de stad. Dat blijkt uit de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jan Latte van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Latte, u concludeert dat de komende 10, 12 jaar... steeds meer mensen in de stad gaan wonen? Ja, de, de, de steden die hebben een soort magneetwerking... kun je wel zeggen, de komende jaren. En uh, ze trekken wat uh, mensen weg van het platteland... en trekken ook mensen uit het buitenland uh, versterkt aan. Dus we zullen zien dat met name de steden... de groeifactoren in Nederland zijn. Die steden hebben een magneetwerking, zegt u. Het, het, het is ook echt zo dat de bevolking vanuit het platteland daar naartoe gaat. Het is niet zo dat, dat mensen in de stad blijven zitten... waar ze voorheen misschien de stad uit zouden trekken. Um, wat we zien is dat steeds meer jonge mensen naar de stad toe gaan. En het nieuwe is dat ze er ook blijven zitten. Dat is eigenlijk een dubbeleffect. Ze, ze gaan minder snel terug. Er is natuurlijk nog steeds uitstroom uit de, de stad, de oude ja. stad, naar een nieuwe wijken. Maar er zijn steeds meer wat je noemt nieuwe stedelijke gezinnen. Die hebben echt voorkeur voor het wonen in de stad, ook met kinderen. Voorheen had je dan mensen met kleine kinderen. die zochten dan uh, de, de randgemeenten op buiten de stad of zo. de dorpen buiten de stad. En dat is minder. Dat wordt minder. Dat is, dat is minder aan het worden. Er is een nieuwe generatie die echt uh, het stedelijke uh, waardeert. En, en dan ook in de stad blijft. en de kinderen moeten maar mee stadskinderen worden. Ja. Wat zijn de grootste groeiers in Nederland onder die steden? Nou Amsterdam staat absoluut aan top, Amsterdam, maar dan ook met de hele regio. Het is niet alleen Amsterdam, het is ook, daar, daar hoort Almere bij en daar hoort Amersfoort bij Haarlem en Haarlem en tot aan Utrecht. Dus eigenlijk moet je spreken van een, een metropoolregio aan de noordkant van de Randstad. En dan heb je nog de metropoolregio aan de zuidkant, die loopt van Leiden via Den Haag naar Rotterdam. Ook dat is een groot groeigebied. Hmm. Nog even over die gezinnen die dus voorheen trokken ze, jonge gezinnen trokken ze uit de, de, de stad. Maar nu gaan ze daar dus vaker blijven, zegt u. Uh, uh, hoe komt het eigenlijk? Waarom doen ze dat? Twee dingen. De, het is uh, op het moment ook versterkt door de economische situatie. U weet, uh, het kopen van een huis voor jonge mensen is wat moeilijker geworden. Dat betekent ook dat ze langer wachten in die stad. En nu ook met, met, met z'n drieën driehoog achter blijven wonen. Um, dat is één effect. Dus echt de, de, het moment uh, nu uitstellen van een koophuis elders. Ja. Daarbovenop is nog natuurlijk het andere langere termijn ontwikkeling van die nieuwe generatie. Die nieuwe generatie twintigers, dertigers. Het stel is met z'n tweeën goed opgeleid. zoeken een specialistische baan. Vinden die vooral in het stedelijk gebied. En, en ze genieten van voorzieningen. Ze eisen ook voor zichzelf dat ze uit kunnen gaan. Dat, dat infrastructuur er is. Dat men een baan in een andere stad kan nemen als die er is. Uh, um, dus er is een generatie die stelt andere eisen aan wonen. En dat vinden ze vooral in de stad. Dat is dat makkelijker behoeft, in de stad. Ja. Dat is makkelijker. En we hebben nu het dubbele effect dat er ook nog eens een groep is die misschien en toch wel willen vertrekken, maar ook nog blijft zitten. Ja. Dus, dus dat zorgt de afgelopen drie, vier jaar... zien we echt een versterkte groei van de grote steden. Jan Latte van het CBS, dank u wel. In Burma is het geweld tegen de moslimminderheid weer opgeleid. In het westen van het land hebben boeddhisten een hoogbejaarde vrouw vermoord... en meer dan 70 huizen in brand gestoken. Correspondent Michel Maas nu. Michel, wat was de aanleiding voor dit nieuwe geweld? Nou, de directe aanleiding was echt heel klein. Het was een uh, boeddhistische taxichauffeur die werd uitgescholden door een moslim... En dat namen ze zo hoog op dat een bende van zo'n paar honderd boeddhisten moslims te lijf ging om daar wraak voor te nemen. Hmm. Maar ja, de echte aanleiding is natuurlijk uh, het geweld, dat, dat, is al bijna, dat is al een jaar aan de gang. En dat, uh, dat speelt zich een beetje af in heel, uh, heel Burma. En uh, die sluimerende onrust, onvrede tussen boeddhisten en moslims, die steekt overal voortdurend weer de kop op. En wat is er toen gebeurd? Die man is uitgescholden en er is wraak genomen. Wat heeft die, die menigte gedaan? Ja. Nou, die menigte die, die ging dus meteen uh, ja, met stenen gooien... maar ook huizen in brand steken. Ze hebben een moskee belegerd. Uh, dat was zondag al. En vanochtend uh, zijn ze opnieuw op pad gegaan... en zijn ze in drie dorpjes. Uh, drie wijken van de stad Tandwe, die in het zuiden van uh, Birma aan de kust. En uh, daar hebben ze dus uh, minstens 70 huizen in brand gestoken. En de bevolking daar die is op de vlucht geslagen... of die is ondergedoken op plekken waar ze zich veilig voelen. En die durven niet naar buiten te komen. En, en kan de overheid hier iets aan doen? Dan neemt de regering het allemaal serieus ook wat er gebeurt? Nou, de laatste tijd neemt de regering het zeker serieus. En op dit moment is juist de president, Tijn die is in die... Uh... Uh, provincie waar het allemaal begonnen is en waar nu ook dit geweld zich heeft afgespeeld. Uh, hij is uh, vandaag in een andere stad aangekomen. heeft aangekondigd dat hij ook naar deze stad wil gaan. Om daar te kijken wat er uh, gebeurd is. En om te proberen om met allebei de partijen te gaan praten. En te zorgen dat er een echte oplossing voor gevonden wordt voor dit geweld. Michel Maas, dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het Dorald Megens. Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 bezwaren ingediend... tegen de ontpoldering van de Hetwiegepolder in Zeeuwslaanderen. Alleen de actiegroep Red Onze Polder diende onlangs al 1500 bezwaren in. Er zijn volgens de provincie ook wat positieve reacties binnengekomen. Of de plannen voor de Hetwiegepolder nu worden aangepast... dat kan de provincie nog niet zeggen dat proces van het samenvatten en het bekijken van de zienswijze... en het beantwoorden, dat gaan we nu in. En dat zal uh, ongeveer twee maanden in beslag nemen. In januari moet er een definitief voorstel liggen. En dan is nog een procedure mogelijk bij de Raad van State. Tegenstanders van het onder zitten van de Hetwiegenpolder... vinden dat er al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. Die ontpoldering van de Hetwiegenpolder zou moeten beginnen in 2016. In Noord-Brabant en Limburg is een grote actie tegen drugscriminaliteit en witwassen aan de gang. Op tientallen plaatsen zijn huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn wat verdachten gearresteerd. Actie in Brabant en Limburg staat onder leiding van het landelijk pakket. Woordvoerder wil in belang van het onderzoek verder nog geen details geven. De verdachte van een zware mishandeling in Breda heeft zich bij de politie gemeld... nadat hij herkenbaar in beeld was gebracht in een opsporingsprogramma op de regionale tv. Er zou een 33-jarige man in elkaar hebben geslagen in het uitgaansgebied van Breda. Het slachtoffer brak zijn neus en liep een gekneusde kaak op. Vorige week werden de beelden voor het eerst vertoond. Nu hebben we de man nog onherkenbaar gemaakt. Als hij deze week niet wordt herkend of zichzelf meldt... dan laten we hem volgende week volledig in beeld zien. En dan zie je goed dat het gaat om een blanke man, 1,85 meter groot. Hij is gespierd en heeft lichtblonde stekeltjes. Ja, en de man meldde zich vervolgens dus niet... en gisteren was hij vervolgens herkenbaar in beeld. De daders van een andere recente mishandeling in Eindhoven... kregen uiteindelijk minder straf van de rechter... omdat ze herkenbaar in beeld waren gebracht. De Italiaanse politie heeft zeven bemanningsleden opgepakt... van een visserschip dat gisteren voor de kust van Sicilië is vastgelopen. Het schip had vluchtelingen aan boord... en die werden door de bemanning hardhandig van het schip verwijderd... toen het vastliep, vertelt correspondent Rob Zoutberg. En mensen werden letterlijk overboord gedwongen... om de weg naar het strand zelf maar te vinden. Mensen die niet konden zwemmen... werden met knuppels en met stokslagen overboord gedwongen. Ik moest overboord springen, ja, daar weet ik inmiddels de tol van... Want 13 mensen hebben het niet gehaald, die zijn het Op het schip zaten zo'n 150 vluchtelingen. Die kwamen uit Eritrea. Ze waren vier dagen geleden in Libië aan boord gegaan. Sport. De tweede dag van het WK Turnen. Daar zijn de kwalificaties voor de mannen achter de rug. In Antwerpen in het Sportpaleis verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, vanochtend één Nederlander in actie geweest, Casimir Schmidt. Uh, bij de Meerkamp. Hoe deed hij het? Ja, die heeft het uh, uitstekend gedaan. Kazemier Schmid is een hele jonge jongen, 17 jaar. Zijn eerste WK, een echte debutant dus. Je zou zeggen, die staat stijf van de zenuwen. Nou, er was niks van te merken, want uh, hij leek onderkoeld. Hij turnde heel zuiver, heel clean. Het maakte eigenlijk geen grote fouten en eindigde daardoor als negentiende. Hij moest bij de top 24 eindigen om zich voor de meerkampfinale te plaatsen. Nou, die doelstelling is dus ruim gelukt. En dat betekent dat we voor het eerst sinds 2005... weer twee Nederlanders in de meerkampfinale op een WK hebben. Want ook Bart Durlo is door naar de meerkampfinale. En uh, plaatsen voor zonder land en voor ja, dat was even afwachten. Die zijn gisteren in actie gekomen. Toen stonden, ze, toen stonden ze er nog florissant voor. Maar ja, er moesten nog wat turners in actie komen. Dus uh, dan konden we de balans pas opmaken. Dat kan nu. En we kunnen melden dat de Epke Zonderland er twee finales heeft uit weten te slepen. Rekstok, dat was volgens verwachting. Als derde gaat hij de Rekstok finale in. En Brug, dat hing aan een zijde draadje. Maar is dan toch nog gelukt. Als gedeeld achtste gaat hij door. Dus twee finales voor Epke Zonderland. En dan eens kijken wat hij daarin kan gaan doen. Rekstok gaat hij sowieso een moeilijke oefening tonen om uh, voor de wereldtitel te gaan. En brug. Ja, wil die toch ook nog wel misschien wat moeilijker gaan om uh, dan ook nog wellicht een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. Jurie van Gelder, die stond derde gisteren uh, op de ringen, is uiteindelijk als vijfde geëindigd, moest bij de top acht eindigen, dus ook dat ruimschoots gelukt. Hem gaan we zaterdag terugzien in de ringenfinale. Oké, okay. vanmiddag uh, dan beginnen de vrouwen aan hun kwalificaties. Uh, wie gaan we daar voor het eerst voor Nederland uh, aan de start zien en op welke onderdelen? De... Uh, daar gaan we Vera van Pol in actie zien. Die doet alleen uh, de vloer. En we gaan verder in actie zien... dan moet ik eventjes mijn uh, papieren er uh, goed bij pakken... Sanne Wevers. Sanne Wevers die gaat uh, de balk turnen. En dat is wel een bijzonder verhaal. Sanne Wevers is uh, door heel veel blessureleed getroffen. Inmiddels al een turnster op leeftijd. En uh, heeft zich toch weten te plaatsen voor het WK. Uh, voorheen een echte balkspecialiste. En ook een potentiële finaliste. En nou eens kijken naar al die malheur... of ze nog steeds in staat is om dat te doen. Sanne Wevers is dus de vrouw op wie we het meest gaan letten. Edwin Cornelis vanuit Antwerpen. Dankjewel. Chris Horner moet zijn wielerseizoen voortijdig beëindigen. De Amerikaanse winnaar van de Ronde van Spanje heeft zondag bij een val tijdens het WK op de weg in Florence een aantal ribben gebroken. En dan kan je niet verder. En misschien kan je ook niet verder... als er een file staat. Jolanda van der Velden bij de ABB. Dat is zeker zo, Rot. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... de weg is dicht tussen Mars en Knopend Ouderijn... en staat een auto in brand. Vanaf Breukelen, 5 kilometer file. Verkeer van Amsterdam richting Utrecht... kan het beste omrijden vanaf Knopend Honendrecht... via Hilversum over de A9, A1 en A27. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Nederland koerst af op metropoolregio's, zegt het CBS. Verschillen tussen stad en platteland worden de komende jaren groter. Geweld in Burma tegen moslims laait op. Boeddhisten hebben in het westen van het land 70 huizen in brand gestoken... en een vrouw vermoord. En 2000 bezwaren tegen ontpoldering het Wiegenpolder. De provincie Zeeland gaat bekijken... of de plannen voor de polder nu moeten worden aangepast.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Herman van der Velden, de baas van reisbureau Jozer... die zijn bedrijf eerst verkocht en later weer terugkocht. Er zijn te weinig vrachtwagenchauffeurs. En daarom kijken we voor de reportageserie in de praktijk mee tijdens een rijles. En daar blijkt al heel snel wat het vak inhoudt. Jo, jo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wouter die heeft de ruimte nodig om de bocht te kunnen maken... En de automobilist die van achter kwam, die dacht dat Wouter links afging, Maar Wouter kwam op dat moment weer net terug naar rechts toe. Ja. Waardoor hij uh, eigenlijk in de hoek verdween. En na half twee is standpunt.nl. De stelling dan, artsen moeten eerder de behandeling stopzetten van terminale patiënten. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt.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 SRC Cultuurvakanties komt door het faillissement van OAT weer terug in handen van de eerste eigenaar, dat is Wibo Anema. Hij begon dat bedrijf in 1983, verkocht het in 2002 aan OAT en heeft de SRC dus nu weer in handen. En dat verhaal lijkt een beetje op de oprichter van Joser, Herman van der Velden. Hij richtte in 1985 dat reisbureau op, Joser dus, reisbureau voor groepsreizen met zoveel mogelijk individuele vrijheid. Hij verkocht zijn bedrijf in 2005 en heeft het sinds dit jaar weer terug. Niet vanwege een faillissement trouwens, het was gewoon zijn eigen keuze. Meneer van der Velden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Waarom heeft u Joe zo teruggekocht? Ik ben al die jaren eigenlijk bij Joost ook actief gebleven. Ik ben er altijd werkzaam bij gebleven en als directeur. En het eh, is in 2005 heb ik verkocht een Engels bedrijf. Zij werden beovergenomen door een India's eh, beursgenoteerd fonds, Cox Kings. En die hadden niet echt meer hun focus op Nederland. En je blijft ondernemer eigenlijk. Je bent vroeger geweest. En u werkte al die tijd nog in dat bedrijf. En u zag dat zo allemaal uh, gebeuren. Zeg maar uw, uw levenswerk zag u onder uw handen afbrokkelen? Nee, het brokkelde niet af. Het ging goed. Maar alleen het India's uh, moederbedrijf uh, was minder gefocust op Nederland, meer op de Engelse Markt. En uh, zodoende zijn we daarin uh, goed overleg, is het uiteindelijk besloten om de boer te verkopen. Ja. Aan ja, ja, en wanneer stak u uw vinger op en zei u van nou, uh, ik, ik, ik wil het eigenlijk wel weer terug? Nou, dat kom je niet dat je, je vinger opsteekt. Het is meer dat je daar in gesprek Dan kom je langzaam op dat onderwerp. En, en dan kom je tot elkaar. En uh, ja, de ondernemerslust zat er nog steeds in, omdat ik door de vroegere Engelse aandeelhouder ook behoorlijk vrij ben gelaten in het, uh, de toekomst van het bedrijf bepalen. Ja. was het eigenlijk verstandig überhaupt uh, om, om in dat bedrijf te blijven werken Als je, als je eerst de baas bent. Ja, waarom niet? Ik, uh, ik, had, ik had nog steeds de vrijheid uh, binnen het uh, grotere moederconcern om daar uh, de lijn van Joseph te bepalen en daar ook uh, in mee te werken. En ik heb het ook heel wat geleerd natuurlijk uh, in zo'n groter bedrijf. En als ondernemer denk je nou, mijn visie is de beste visie. Maar in een grote nou, concern leer je ook. Maar goed, je moet dus wel verduren waar je eerder, uh, laten we zeggen, alleen kon beslissen. moest je nu toch dan weer terug naar de, naar de, de, de, de, de hogere directie die dan uh, die, die uiteindelijk de beslissing moest nemen. Nou, ze ze lieten mij vrij om in het nemen van de beslissingen. Dus, en het ging goed met Joos. en het gaat nog steeds goed met Jooster. Dus dan bemoeien ze zich ook niet zoveel mee. Nee, nee, oké. Okay. Uh, maar goed, en, en hoe gaat dat eigenlijk als je je eigen bedrijf terug wil kopen? Hoe werkt dat dan? Ja, het is een heel proces natuurlijk. Want thuis wordt ook gezegd, voor goh, zou je het wel doen? Want uh, je bent nu uh, vrijdagmiddag al vrij. <lacht> <lacht> uh, en hoe gaat dat werken? Uh, <lacht> wordt het weer 24-7. Maar het is weer wennen, maar het is uh, hartstikke leuk. Het is een uitdaging. Ja. Maar uh, goed, je moet op een gegeven moment over een prijs onderhandelen. Ja, maar daar heb je natuurlijk ook experts voor. Ik had een uh, ander uh, bedrijf in Holland uh, Corporate Finance Amsterdam ingehuurd... die mij adviseerde. en uh, Ja, die hebben mij toen ook geadviseerd bij de verkoop van Jozer. Dus ze kenden het bedrijf ook goed. Ja. Maar goed, zij wisten nog waarvoor u het gekocht had. Dus ik zou zeggen, nou, uh, betaal dat en dan heb je het weer terug. Ja, natuurlijk, maar de markt is ook weer wat <laughs> veranderd. Dus. En ik blijf ook zakenman natuurlijk. Ja, ja, dus u hebt een goede deal gemaakt gewoon. Nou, het, uh, uiteraard wel. Je gaat natuurlijk niet meer betalen. De tijden zijn wel veranderd. Je hebt voor, voor minder geld teruggekocht dan nu u het verkocht had. Ja, dat zou je natuurlijk graag willen weten. Ja, dat, dat, die conclusie trekt dan maar even... Nou, nou ja, ook, bij, ook vanwege het gezicht wat u erbij trekt. Nou, dat, kan, dat kan de <laughs> luisteraar niet zien, natuurlijk. Nee, ja, maar dat, dat, dat nou doe ik even Nee, slag. maar van. uiteraard, de tijden waren anders in 2005 dan nu in 2013. Dat is heel logisch. Ja. En uiteraard is dan, uh, wordt zijn bedrijf ook voor een lager bedrag verkocht. Ja. Hoe was dat? Het personeel werd daar op een gegeven moment ook in, in, in gekend. Of werd, werd daarvan van op de hoogte gesteld? Vonden die dat een goed idee? Die vonden het fantastisch, ja. Dat, uh, ja was een, uh, die vonden het heel fijn dat het weer terugkwam. En die weten ook nog steeds dat ik er de hele tijd bij betrokken ben. Ja. en uh, Ook nog steeds uh, vol zit met de nieuwe plannen. Maar stonden ze te applaudisseren? Want nu was de baas weer heel dichtbij, terwijl die... Toen dus in Engeland of in India zo Ja, Leiden is ver weg van heel Hilversum. Maar ze hoort nog steeds een beetje nagaan van het applaudisseren. Ja, toch wel. Ja. Kortom, ze waren eigenlijk wel heel blij. Ze waren wel blij, ja. En maar we kunnen het best hun zelf vragen natuurlijk. En, en uw vrouw? Die was ook wel blij. Toch wel? Ja, die zegt van nou, er komt weer de sprankeling. De spirit van het ondernemen. Dat uh, missen ze wel weer een beetje. Dat is toch wel weer uh, Herman van der Velde zei ze. Ja, ja. Um, u, um, uh, ja. U bent sinds mei dus weer de eigenaar. Ja. Al en, februari eigenlijk. Ja, en, en voelt dat anders? Nou, nee. Eigenlijk ook weer niet. Omdat ik altijd bij ben gebleven. En ja. reizen blijft mijn passie. en Ja, Jozef is toch een beetje mijn geesteskindje. Ja. Mijn, mijn baby. En, en, u zei net al wel van het moest wel, uh, het moest wel anders. Maar, maar daar gaan we het dan zo meteen even over hebben. Eerst maar eens even naar Hans Klein-Swormink. Uh, Goedemiddag. Goedemiddag. Hans. Senior bedrijfsadviseur. Uh, Kamer van Koophandel. Rotterdam werkt u voor. Bij u komen eigenaren die een bedrijf uh, willen kopen of verkopen. Gebeurt het eigenlijk vaak dat eigenaren hun eigen bedrijf terugkopen? Het gebeurt uh, eigenlijk steeds meer. Ja, klopt. En, en heeft u daar een verklaring voor? Um, enerzijds is dat, uh, denk ik, uh, als gevolg van de crisis. Um, omdat, zoals de voorgaande spreker al, uh, al uh, aangaf... dat uh, de, het prijsniveau echt uh, significant anders is van in 2005, noem maar wat. Dus dat is, dat is één ding. En wat we zien is dat uh, verkopers in het verleden financieel betrokken zijn gebleven bij, uh, bij het bedrijf. En kun je kunt je voorstellen dat als de, uh, de omzetten naar beneden toe gaan en daarmee de verkoopprijs uh, ja, die als gevolg van bijvoorbeeld een earn-out regeling heeft plaatsgevonden uh, en dus afhankelijk is van de omzetten in de toekomst, uh, ja, dan kan dat ook zeg maar, weer interessant zijn om uh, het bedrijf te, terug te kopen. Ja. Nou is het in het geval van meneer Van der Velde zo dat hij dus in dat bedrijf bleef werken, hè? Joseph, de reisorganisatie, uh, maar dat, dat zal niet altijd het geval zijn. Sterker nog, dat is meestal niet het geval. Nee. Nee, klopt. En, en dan, dan is het toch zo dat die voormalig eigenaren... toch uh, uit de verte nog een beetje meekijken hoe het daar gaat en zo? Ja, zeker. Want uh, kijk, bij de verkoopprijs is vaak bepaald... dat de verkoper een, be een bepaald deel van zijn verkoopopbrengst... als achtergestelde lening of lening moet laten... Uh, in, in het bedrijf moet achterlaten. En uh, dat is natuurlijk die betrokkenheid die steeds weer terugkomt. Want als de koopsom niet is terugbetaald... Um, ja, Dan betekent dat gewoon automatisch dat iemand de verkoper erbij betrokken blijft. Nou, ja, dus je blijft eigenlijk in die zin altijd uh, betrokken. Wat, wat is een, een, een valkuil als je al plannen hebt om je eigen bedrijf weer terug te kopen? Um, denk dat je het net zo kunt oppakken als uh, toen dat je het verkocht hebt. Ik denk dat dat een hele belangrijke valkuil is. De tijden zijn veranderd en um, de energie, de cultuur in een bedrijf, uh, dat verandert natuurlijk ook gedurende de jaren. Ja. En, en toch ook misschien het niet los kunnen laten. Vaak is het toch ook het, het levenswerk van mensen. En ja. ja, dan moeten ze het eens naar het handen geven. Ik kan me zo goed voorstellen dat je dat dan toch in de gaten houdt. En denkt, nou het gaat niet goed, laat ik het zelf maar weer gaan doen. Zeker, zeker, absoluut. Dat, dat gebeurt heel regelmatig, ja, zonder weer. Ja. Het is nog geen onderzoek naar, uh, naar verricht. Maar ik zou me niet verbazen over de, uit over de uitkomst. Ja. Eh, dank dat u even aan de telefoon kwam. Prima, graag Hans, gedaan. Hans uh, hij is senior bedrijfsadviseur... ...werkt onder meer voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Terug naar uh, Herman van der Velden, dus de, de eigenlijke baas van Joseph... ...maar nu weer uh, de reisorganisatie. B bij u was er helemaal geen sprake van hè, dat het slecht ging met het bedrijf... ...of dat het faillissement dreigde. Nee, nee om... het ging hartstikke goed. En het gaat nog steeds heel erg goed. We zijn natuurlijk op tijd zijn we begonnen al helemaal het begin van het internetstadium... ...om te zorgen dat we de klanten via internet bereiken. En we zijn afgelopen altijd direct seller geweest. We hebben nooit verkocht via de reisbureaus vanaf 1985. Het begin was het natuurlijk allemaal wat uh, moeilijker. De kleine advertenties in de krant. Maar uh, ja, we weten de klant goed te vinden. Ja, maar goed, bedoel, u was, in die zin was u al anders bezig dan, dan laten we zeggen, de normale uh, reisbureaus. Maar toch nu uh, zie je dat mensen gewoon hun eigen vakantie gewoon gaan samenstellen. Die gaan zelf tickets zoeken, die gaan zelf bestemmingen aanschrijven, enzovoorts. Dat doen ze natuurlijk wel, maar als je in een groep wil reizen, en een groep reizen heeft ook voordelen. Het wordt wel eens afgespiegeld van, ja, het zijn mensen die onzelfstandig zijn in een groep reizen, maar als je een hele druk baan hebt en je wil naar China toe, je hebt maar 2,5 of 3 weken de tijd, is het ook handig dat er wat bepaalde basisdingen zijn geregeld. En je hebt ook de vrijheid-blijheid. De voordelen van een groepsreis, die combineer je met de voordelen van individueel reizen. Dus de vrijheid-blijheid is heel belangrijk. En dat concept, daar kiezen heel veel van onze reizigers voor. En, en wat hebt u dan nog, want dat, dat is dus nog steeds de basis van, van Jozen. en wat, wat hebt u er dan nog aan veranderd, anno 2013? We hebben er in de loop der jaren nieuwe reizen bijgevoegd, onder andere wandelreizen en fietsreizen in verre landen, fietsen in Cuba, fietsen in Marokko maar ook veel reizen voor gezinnen met kinderen gelijkgestemde gezinnen bij elkaar brengen en dat je met kinderen Vietnam gaat ontdekken of Cuba gaat ontdekken en, en dan alles een beetje ook gericht op die kinderen uh, nou niet op de kinderen Het is niet gelijk dat je allemaal een gesminken uh, en feesthoedjes vouwen nee nee, maar nee ik bedoel, het de, is de faciliteiten is de, zo, de faciliteiten het is natuurlijk een, de hotels zijn er ook wel op ingericht en het is ja. heel belangrijk dat je dan uh, die kinderen ook kinderen van andere gezinnen ontmoeten en daardoor ook het land ontdekken met elkaar en ook ja. leuke programma's ja. Ja. Want, want tegelijkertijd is het nog steeds uh, crisis nou ja als mensen dan bezuinigen dan gaan ze ook wel op vakanties bezuinigen. Uh, merkt u daar iets van? Weinig nee. Nee, iedereen kiest toch wel reizen. Is zo belangrijk. Het is zo'n fantastisch moment in het jaar. Je hebt heel veel maanden, heb je eigenlijk lol vooraf, een reis die naar bijvoorbeeld China gaat maken, erover de lezen, noem maar op. En heel veel maanden daarna heb je ook nog pret eraan. Dus ja, je moet eigenlijk nou. ook niet kort van tevoren boeken, moet langer van tevoren boeken. Kun je veel beter voorbereiden op je bestemming. Ja, en dan heb je eigenlijk al, uh, heb je al een half jaar vakantie, dan heb je al terwijl je meer bent. Ja, voor hetzelfde ja. geld. Ja, ik snap wel hoe je dat verkoopt, inderdaad, aan die, aan die klanten. Eh, want dat is natuurlijk toch wel een teken aan de wand. Uh, dat hele gedoe rond Owad, waar de SRC een onderdeel van was. Hè? Cultuurreizen. Nou, ja. Ja, dat, dat zijn ook wat, wat meer, meer dan uh, zeg maar de huistuin en keukenreizen. Uh, Baobab is failliet gegaan. Ook een, een verre specialist. Ja, dat klopt. En dat, uh, ja, Helaas. Het, is, uh, het zijn natuurlijk allemaal mooie merken. Baobab en Owat En dat is uh, natuurlijk erg jammer. En gro de groepsreizen zijn nog steeds niet uit de tijd, zegt u. Nee, absoluut niet. Nee, dat merken wij in ieder geval niet. En het is natuurlijk wel, je moet wel je programma's erop aanpassen. En ook de, de vrijheid erin houden voor de klanten. En ook het, uh, het onderscheidend genoeg zijn. Het is niet een touringcar met 45 man erin. Die de reisleider zegt naar links kijken, naar rechts kijken. De grappen die er vroeger over gemaakt werden. Nee, het is ook een stukje zelf erop uitgaan. Ja. U bent er ooit als student mee begonnen. hè? Ja, klopt. Ik heb zelf Egyptologie gestudeerd. En in de zomer dacht ik, nou, een leuk baantje om het bij te verdienen. Gewoon mensen uh, meenemen naar Egypte? Naar Egypte meenemen, rondleiden. En dat liep eigenlijk een beetje uit de hand. Ja, ja. Ja, dat is wel treurig eigenlijk als je ziet wat er nu in Egypte gebeurt allemaal. Dat is vreselijk triest. En het is natuurlijk heel triest voor alle mensen daar in Egypte... die er afhankelijk zijn van toerisme, die daar een boterham moeten verdienen... Uh, aan de Rode Zeekust in plaatsen als Luxor en Aswan. Dat is heel erg triest. En ik hoop dat ja. ik snel ook weer de toeristen hun weg weten te vinden. Gaat u Jozer gewoon doorzetten tot u met pensioen kunt? Of geldt dat helemaal niet? Ja, ik heb vroeger altijd gedacht, toen ik ging weer beginnen met Jozer... van nou, uh, hoe lang zou ik doorgaan? Ik vind het hartstikke leuk. En uh, ik geniet ervan ook om nieuwe bestemmingen uit te zetten... En het blijft leuk reizen en vakantie. Dus ik weet het niet. Daar, daar blijft u ook echt zelf bij betrokken? Ik bedoel? blijf er zelf bij betrokken, ja. ja. Ik ga nou binnenkort met mijn vrouw en kinderen naar Oman toe. gaan we lekker rondrijden daar kijken. Hmm. en kijken. Uh, en ja, genieten. Dat wordt een nieuwe reis in het pakket. Die hebben ook al het pakket. Maar die maar, je je ja, ja, maar ik ben er zelf nog niet geweest. Ben en niet u, overal u, geweest. En ben, bent u al stiekem bezig met andere dingen nog? Uh, buiten de reiswereld? Ja. Nou, nee. Ja, dat is niet stiekem. We zijn, uh, ik ben zelf en ook actief bij UNICEF. En dat blijft ook heel belangrijk ja. uh, als partner van UNICEF ja. om daar uh, mee samen te werken. Maar niet een nieuw bedrijf je Nog aan het ontwikkelen? Nee, ik, dit reizen kan ik. En dat vind ik leuk. Leuk dat u erover kon praten hier, Herman van der Velde. Hij is dus de oprichter van Joost en tegenwoordig gewoon weer de eigenaar van, dat, uh, van die reisorganisatie. Hartelijk dank. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. De slaggever Maarten Bleumers duikt deze week in de wereld van de vrachtwagenchauffeurs. Uh, daaraan ontstaat de komende jaren een tekort. En dus wil Transport en Logistiek Nederland samen met minister Asscher van werkgelegenheid meer jongeren opleiden tot chauffeur. Waar je rekening mee moet houden in de vrachtwagen leer je natuurlijk tijdens de rijles. Uh, dus stapte Maarten in bij instructeur Hans Kerkmeijer van rijschool Bruinsma in Utrecht. En cursist Walter, Wouter moet ik zeggen, reed ook mee. Mag ik mag hem in twee zetten. Laag groepen twee. Dan mag je daar naar de uitgang rijden. Ik zit meteen op te let hoor, we beginnen toch altijd in z'n één? Dat klopt, maar deze auto's zijn zo onnoemelijk sterk. Um, door het grote vermogen wat ze hebben, kunnen ze makkelijk in tweede versnelling wegrijden. We okay. dat die doorschakelen naar de vierde versnelling. Ja. De derde versnelling slaan we over, die zitten vrij kort op elkaar. Ook hetzelfde verhaal, omdat die auto zo onnoemelijk sterk is. Ik zie een beeldschermpje in het dashboard. Dat is, neem ik aan, om naar achteren te kijken. Check ik even bij Hans. Nee, dat is uh, wat oh. er hier pal voor de auto Oh ja, nou, inderdaad. Hey, waarom is dat nou? We hebben te maken met enorme dode hoeken, natuurlijk. En als hier uh, voor de auto een oometje langs zou lopen, of een klein kind met een, uh, met een stepje of een skelter, die zou je dan makkelijk over het hoofd kunnen zien. Mag je daar weer rechts af, Jo, Yo, yo! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Wat gebeurde daar? Wouter die heeft de ruimte nodig om de bocht te kunnen maken. En de automobilist die van achter kwam die dacht dat Wouter links afging. Maar Wouter kwam op dat moment weer net terug naar rechts toe. Ja. Waardoor hij uh, eigenlijk in de dode hoek verdween. En ja, meteen de automobilist ook uh, op, op de klakson. Dat zal niet voor het eerst zijn, hè? Dat nee. soort aanvaringjes. Nee, dit maken we dagelijks mee. Ja. Helaas te veel. Ja. Nou, eigenlijk het onbegrip van automobilisten die niet uh, doorhebben dat de vrachtauto ontzettend veel ruimte nodig heeft. Je ziet vaak staan op de vrachtauto. King of the road. <laughs> ja, je voelt je ook koning op de weg natuurlijk, nou, hè? Ja, op zo ja. Frank Horenborg directeur van Verkeersopleidingen. Als ik mijn hele rijbewijs wil hebben... zodat ik straks gewoon bij een bedrijf aan de slag kan... waar moet ik aan denken aan uren, maar ook aan kosten? Uh, tussen de 16 en 25 uur, dat is een beetje gemiddeld... Uh, waar, waar, waar de jeugd zeg maar, uh, in die leeftijdsgroepen uh, op zit. En als je dan naar kosten kijkt... dan zal je uh, voor een volledig rijbewijs... Uh, tussen de 2500 en 3500 euro zit je al snel. In, in het plan van Ascher uh, ligt een, een zo, zoals wij dat noemen, een BBL-traject. Uh, dat is een, een tweejaarlijkse opleiding waarbij uh, nieuwe instroom, dus de jeugd, uh, voor, uh, voor het vak van uh, chauffeur kan kiezen. En waarbij ook een, een uh, mbo-diploma aan vastzit. En daar hebben ze twee jaar voor nodig. Dus ze krijgen veel meer bagage als alleen het, uh, het rijden zelf. Ben je al zo zelfverzekerd, Wouter, dat je er een verslaggever bij kunt hebben tijdens het rijden? Oh ja hoor. Oh, ja hoor. Ja. Ja. Voel je al een beetje King of the Road? Een beetje wel. Ja? Ja. ja hoe oud ben jij? Ik ben 18. En, en is dit. Jij wilde al heel lang vrachtwagen worden. Voldoet het een beetje aan het gevoel wat je had gehoopt? Ja. Wat is dat gevoel? Ja. Ja, het is uh, mooi zo. Uh, in in, in, in zo'n vrachtwagen op, op de weg uh, rijden. Ja. Lekker hoog en groot. Maar waarom wilde jij vrachtwagenchauffeur worden? Ja, het is er op een of andere manier eerst erin gekomen... maar mij niet meer eruit gegaan. <laughs> Wat je vaak op de borrel praat hoort op verjaardagen... is dat mensen uh, klagen over vrachtwagens die elkaar inhalen... met een gering snelheidsverschil... Ja. terwijl die man ook gewoon bezig met, is met zijn werk. Ja, dus die uh, dan nog uh, die geïrriteerd uh, om, om ons heen gaan lopen slingeren. Ja, dat... ja, ben, je, ben je al wel eens gesneden? Ja, een meerdere keren al. Ja. ja? Ja. Kijk, motor gaat uit. Wouter heeft ons weer veilig uh, teruggebracht. Nou, appeltje, eitje, Wouter. Ja. Lijkt me niet zo moeilijk. Kan ik dat ook? Uh, weer de uitdaging aangaan. Uh, Zullen we dat maar eens doen? <laughs> het lijkt me een goed plan. Okay. Goed. Koppeling in. Dat is de eerste versnelling. En we zouden wegrijden in de tweede. nou oh ja. Dank je. <laughs> en dan zie je daar al die boomstronk staan. Die ja. moeten we zo meteen omheen sturen, naar rechts toe. Oké, okay, boomstonk gemist, boom gemist. We zitten op de weg. Hoe dit afloopt, dat uh, horen we later in de reportages. Ik ga op pad. <laughs> Maarten Bleumers als vrachtwagenchauffeur de afloop dus later deze week. Uh, zometeen is er stand.nl. De stelling dan, artsen moeten eerder de behandeling stopzetten van terminale patiënten. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het Edo Nationaal Mark Visser. In Noord-Brabant en Limburg is een grote actie tegen drugscriminaliteit en witwassen aan de gang. Op tientallen plaatsen zijn huiszoekingen verricht en daarbij zijn enkele verdachten gearresteerd. Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 bezwaren ingediend tegen de ontpoldering van de Het Wiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen. Alleen al de actiegroep Red Onze Polder diende 1500 bezwaren in. De komende maanden wordt bekeken of het voorlopige ontwerp naar aanleiding van de ingediende bezwaren wordt aangepast. De Italiaanse politie heeft zeven bemanningsleden opgepakt... van een visserschip dat gisteren voor de kust van Sicilië vastliep. Ze zouden vluchtelingen die op de boot zaten van boord hebben geslagen. Dertien vluchtelingen zijn verdronken. Om van een zandplaat los te komen... zou de bemanning van het schip de vluchtelingen hebben gedwongen... om van boord te gaan. En daarbij werden knuppels en messen gebruikt. En de politieke oneenigheid in het Amerikaanse congres over de begroting... heeft ook gevolgen voor de militaire Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Zolang de onenigheid aanhoudt, blijft de begraafplaats in Limburg dicht... net als veel andere Amerikaanse overheidsdiensten in binnen- en buitenland. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AWB nou, Verkeersinformatie, Jorlanda van der Velde. De A2 Amsterdam richting Den Bosch is dicht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn. Er stond daar een auto in brand. Wordt nu gekeken of er geen schade is aan de weg. Anders gaat die weg waarschijnlijk met uh, nou, 5 à 10 minuten weer open. Tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn staat nog wel 5 kilometer file. Tot die tijd kunt u omrijden op weg naar Utrecht via Hilversum... over de A9, A1 en de A27. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Artsen moeten meer lef tonen en kwetsbare ouderen niet te lang doorbehandelen... omdat daarmee het lijden van de patiënt wordt vergroot en verlengd. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gisteren op het KNMG-congres is gepresenteerd. Onderzoeker Theo Boer geeft vier criteria. Namelijk uh, levert het nut op, uh, levert het uh, enorm lijden op... wil iemand het echt wel zelf en ten vierde levert het niet veel te veel kosten op. Die vier criteria die werken we samen uit en die gaan we ook verder nog weer uh, onderzoeken. Want hoewel een meerderheid van de artsen vindt dat een behandeling... in de laatste levensfase niet meer wenselijk is... is er in de praktijk toch vaak nog sprake van overbehandeling. Is het goed dat artsen meer lef tonen om overbehandeling te voorkomen... of mag een arts de patiënt nooit beïnvloeden... bij het maken van een keuze in zijn of haar behandeling? Ik praat erover met Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Hartelijk welkom, mevrouw Wind. U zit hier bij mij in de studio. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze. Artsen in Nederland zijn veel te ijverig. Nee. De leeftijd van een patiënt speelt een grote rol in deze discussie. Nee. Met deze discussie jaag je ouderen in Nederland schrik aan. Nee. Dat is drie keer nee. En niet drie keer niks. Dat zeg ik niet. Uh, we gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten. Want dan mag u het ook allemaal wat uh, relativeren dan wel nuanceren. Artsen moeten eerder de behandeling stopzetten van terminale patiënten. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. 0800 1101. De website is er. www.stand.nl. En u mag ook twitteren. Eens of eens. Doe het dan met hekje standpunt. Uh, mevrouw Wind namens de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Wat vindt u van de stelling? Artsen moeten eerder de behandeling stopzetten van terminale patiënten... eens of oneens? Ik ben het er uh, niet mee eens. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Maar dat wil ik graag, uh, dat wil ik graag verder bespreken. Nou, dat, dat mag, want u zegt dus op voorhand niet eens, maar... Ja, waarom ik het er uh, niet mee eens ben... is omdat de stelling heel nadrukkelijk inhoudt... dat de dokter uh, het besluit. Nou, dat kan niet zo zijn, uh, denk ik. Dat willen heel veel dokters ook helemaal niet. Het is echt iets wat je samen met mensen moet bespreken. Met de familie, met de naasten uh, van mensen. En ik ben er enorm voor dat dat gesprek plaatsvindt op ja. een goede manier. Dus de arts zou daar wel het initiatief voor mogen nemen... van nou, alles overziende... is het misschien veel beter? Of, of, ja. ja, kijk... ideaal is natuurlijk dat uh, een patiënt en een dokter elkaar kennen en uh, dat ze op een gegeven moment het gesprek aangaan... dat de dokter dan aangeeft van nou, dit kan er allemaal nog. Dit zijn behandelopties. Uh, maar ik vertel er wel bij wat de slagingskans uh, is... maar ook wat het veroorzaakt. En wij horen zo vaak van mensen, als we het uh, geweten hadden... dan hadden we die laatste chemotherapie bij moeder echt niet meer gedaan. Ja. Dus het gaat heel erg om het gesprek. Om de informatie uh, uit te wisselen. Uh, niet zomaar behandelen zolang het kan... Maar een dokter kan natuurlijk ook niet zeggen, nou het is kansloos, uh, we stoppen ermee. Ja. Het zegt het samenspel, het gesprek, dokter, patiënt, omgeving. En gelukkig zie je nou. ook steeds meer dat uh, dokters en patiënten uh, dat gaan doen Wat het, het is natuurlijk bijzonder dat in die discussie en ook in dat rapport het woord lef uh, een paar keer voorkomt. Hè? Dus dat dat artsen ja. meer lef zouden moeten hebben om ja. dan dat gesprek misschien wel aan te gaan. Ja, ik weet ook niet of dat goede taalgebruik uh, is. We hebben heel veel van dit soort uh, rapporten. Het onderwerp is ook actueel. De meeste mensen kennen het wel uit hun eigen omgeving. We worden steeds ouder. En oud worden is leuk zolang je maar gezond bent... Uh, maar ziek worden en met het accent op ziek... en verlies van kwaliteit uh, van leven en pijn. Ja, dat willen we natuurlijk uh, geen van ja, allen. Ja. En juist dat gesprek, het, wordt, het gaat steeds beter, vind ik. Het wordt steeds meer uh, van mensen. En ook bij, bij dokters krijgt het steeds meer aandacht. Maar we zijn er nog niet. Nee, En ik kan me toch goed voorstellen, vandaar ook net een van die keuzes... dat uh, terminale patiënt of familie daarvan... of mensen die wat ouder zijn, uh, ook denken van... ja, wacht eens even, dit gaat over mij. Natuurlijk. En daar hebben ze groot gelijk in. Daarom ook, de dokter moet meer lef tonen. De dokter moet het besluiten. Zo kan het niet gaan. De dokter speelt een hele belangrijke rol in het voeren van het gesprek. Maar altijd uh, samen. En in de praktijk ja. gaat dat dan gelukkig ook wel. En, en die discussie uh, ja, die, die, die, die willen we dan binnen de rails voeren. Maar die, die, die gaat ook wel een beetje buiten de rails onmiddellijk. Want er zijn mensen die onmiddellijk daar hun eigen uh, verhaal bij maken. Op de site ja. vraagt iemand zich af of dit de eerste stap is naar verplichte euthanasie. Ja. Ja. Bij ouderen die geen waarde meer hebben staat dat dan ja. ook nog. Nou ja goed, dat soort opmerkingen uh, krijg je altijd. Het zijn gelukkig uitzonderingen. Maar daar zijn mensen dus wel bang voor. Ja... Uh, ik vind dat wel een hele een beetje doorgeslagen opmerking, uh, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een discussie die je in tegen moet voeren. Um, daarom zei ik straks ook, he, u stelde een vraag over speelt leeftijd een rol? Nee, leeftijd mag geen rol spelen. De ene mevrouw van 85 uh, is de andere mevrouw van 85 uh, niet. Het gaat er heel erg om, wat wil iemand zelf... Um, wat is de kwaliteit van leven van iemand? Nou, de enige die dat kan beoordelen is die persoon zelf uh, natuurlijk. Maar je moet mensen wel de kans geven en helpen met het gesprek voeren. Ja, maar u zegt, de leeftijd moet, moet niet uh, bijvoorbeeld uitmaken. Want het, het maakt niet uit of je iemand van 40 bent met kinderen nog. Of, of inderdaad iemand van 85, 90. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het bij oudere mensen eerder aan de orde is. Omdat uh, ouderdom hè, die komt met gebreken. Um, dus in die zin zal het vaker over mensen in die leeftijdscategorie gaan. Maar het kan niet zo zijn dat een ander of de samenleving... Uh, ook voor een ouder iemand maar uh, dingen gaat bepalen. Ja. Evengoed als bij die moeder van 40 met drie jonge kinderen... moet ook die mevrouw van 85 zelf het woord hebben. Ja. En u zei net ook heel nadrukkelijk de familie. Want uh, ja. ik kan me ook zo voorstellen dat je het beperkt tot de, de patiënt en de, de dokter bijvoorbeeld. Ja, uh, en dat zijn natuurlijk situaties waarin het voorkomen, maar heel vaak zie je dat juist uh, de kinderen, de naasten erbij betrokken zijn. En wat wij ook wel vaak horen van mensen is, um, uh, voor kinderen is het ook, uh, is het ook heel ingewikkeld. Hè? Natuurlijk toch heel erg de neiging om nog het laatste sprankje hoop vast te grijpen. Uh, te zeggen van nou probeert u dat nog maar. Um, en dan ook weer is goede voorlichting zo belangrijk, want je wilt je vader of moeder helpen. Alleen als dat resulteert in een hele nare chemokuur... met absoluut verlies van kwaliteit van leven nog verder... en tot een hele nare herinnering aan die laatste drie maanden... Het is niet wat je wil natuurlijk. Er nee. zijn internisten en, en sowieso artsen die uh, bewust bezig zijn met dit onderwerp. Die dat ook al in de praktijk brengen. En daar uh, op een goede manier dat proberen bespreekbaar ja, te bespreken. maken. Uh, kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Dus van een patiënt staat dan centraal. Uh, wat is uw ervaring? Wat hoort u vanuit uw achterban bijvoorbeeld? Hoe daar in het algemeen uh, op ingegaan wordt door artsen? Uh, dat wisselt. We zien gelukkig wel steeds meer dokters die echt een voorhoede vormen... en die het ook verspreiden onder hun collega's. Ik zie ook binnen de orde van medisch specialisten... dokters opstaan die zeggen van nou, dan moeten we echt dat gesprek gaan voeren... over shared decision making, heet het dan. Hè. Gedeeld samen beslissen. Dus ik ben daar op zich heel hoopvol over. Uh, tegelijkertijd zijn veel dokters toch wel gewend om heel erg de lead te nemen. Om heel erg uh, te zeggen van nou zullen we het maar zo doen. Wij, patiënten, zijn heel erg gewend om te luisteren naar die dokter. Dus van beide kanten valt er nog een hoop uh, te leren. Hmm. Maar de wil is er aan beide kanten en we gaan er ook naartoe. En nou, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Even een paar cijfers. 71% van de geënqueteerde artsen meent dat er sprake is van overbehandeling. Dat, dat, dat is, vind ik veel, eigenlijk, als ik dat percentage ja, zie. Ik vind het ook veel, maar ik denk dat er ook heel veel overbehandeld uh, wordt omdat toch heel vaak uh, dingen dubbel gedaan uh, worden. Maar ook behandelingen gedaan worden die niks meer bijdragen aan de kwaliteit van leven. Uit een soort automatisme. Of omdat het soms ook makkelijker is om te behandelen dan op het gesprek met iemand te voeren. Van nou, hier uh, staan we. Wat zou u mm. nou willen? Uh, zo ziet een verder behandeld traject eruit. En we zitten natuurlijk wel in een tijd waarin... Uh, ja, waarin we er toch nog aan moeten wennen allemaal. Ja. Iedereen wil het wel. Iedereen heeft de mond vol over kwaliteit van leven. Maar hier gaat het over ja. leven en dood. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar goed, 71% van die artsen zegt, dus in dat onderzoek, uh, er is sprake van overbehandeling. Tegelijkertijd, 79% van de artsen vindt dat een reële optie om uh, patiënten aan het eind van hun leven niet meer te behandelen. En toch, uh, driekwart. Doet het dan toch nog wel gewoon? Ja, ik denk dat dat wel duidelijk maakt hoe ingewikkeld het is. Hè, we willen allemaal het gesprek hebben. We zeggen allemaal ik wil graag oud worden, maar wel gezond uh, oud worden. Maar op het moment dat dat je in de situatie zit, dat je eigenlijk uh, moet constateren... dat verder behandelen, verder behandelen alleen maar afbreuk doet aan de kwaliteit van leven... in plaats van mensen beter maakt. Ja, ga maar bij jezelf na, ga maar bij je ouders na. Dat is een mm. heel moeilijk moment. Maar of, of wordt er gewoon te veel druk dan gelegd vanuit bijvoorbeeld de patiënt... of vanuit komt er ook de, de familie? Voor, ja, komt er ook voor. Dokters vinden het gesprek moeilijk... maar de familie vindt het gesprek ook moeilijk. Uh, de familie vaak, uh, wat ik hoor aan ervaringen van mensen... Meer nog dan de patiënt. Um, en dus kan je, ja, kun je maar doorgaan met behandelen. En ondertussen zie je het, uh, ja, het plezier wat er was in ja. het leven. Zie je eigenlijk weggelegd. En, en zijn die artsen ook nog bang voor je eventuele juridische stappen? Dat je achteraf kan uh, voor de voeten geworpen kan krijgen. van ja, die, die dokter heeft er niet genoeg aan gedaan. Nee, ik geloof dat tijd wel voorbij is, tenminste ik hoor eigenlijk nooit van dokters, dat dat het probleem is. Veel meer van, uh, ja jeetje, het is wel moeilijk om zo'n gesprek te voeren en uh, we hebben het heel druk en je moet er toch de tijd voor nemen. Ja, dat zijn inderdaad allemaal dingen die moeten nou, gebeuren. We hoorden net die opzomming, hè? die vier uh, redenen om, uh, om dit gesprek goed te voeren. Ja. En de laatste uh, was het kostenaspect. Ja, ja. Nou, nou ja, we weten allemaal wat er in de gezondheidszorg omgaat en dat ja. er enorme tekorten zijn. Ja klopt. En we moeten elke zorguro uh, goed besteden. En we moeten geen dubbele dingen doen. Maar ik denk niet dat je kan zeggen... en ik denk dat daar die ene reactie die u in het begin noemde ook vandaan kwam... Uh, het heeft nou genoeg gekost, we stoppen ermee. Ik bedoel, dat vind ik zo barbaars. dat zal ook geen normaal mens uh, vinden. Um, het moet echt gaan om kwaliteit van leven. Wat uh, voegt het nog toe? En ik denk als we dat met elkaar gaan doen... dat heel veel mensen een stuk gelukkiger oud worden... En ja, behandelingen die je niet doet, die kosten ook geen geld. Dat is ja. evident. Ja. Want we, we leven natuurlijk in een tijd dat er uh, veel meer mogelijk is dan uh, nou, nou, pak eens pak uh, 25 jaar geleden. Ja. Misschien 50 jaar geleden. Zeker. Um, is, is dat een zege of is dat een vloek? vindt u? Uh, ik denk dat het een zege is. Maar net als veel luisteraars uh, zat ik vorige week naar de radio te luisteren. En als ik dan denk dat uh, meisjes over de honderd worden... Nou, dan denk ik wel even: God zou ik daar nou blij mee zijn. Maar goed, ik ben inmiddels op een leeftijd dat risico loop ik niet meer. Ja. Eh, op onze site zegt nog iemand die reactie wil ik nog even voorlezen. Zinloos doorbehandelen moet natuurlijk zoveel mogelijk worden voorkomen, maar het blijft lastig te definiëren wat zinloos ja, is. Zeker. In de praktijk betekent het al, gauw, als het een rijke of mondige of invloedrijke patiënt is, dan is doorbehandelen niet zinloos. Nou, het omgekeerde uh, zie je ook. Dat juist mensen die mondig zijn zeggen van dokter, waar gaan we naartoe? Ik wil nu dat gesprek wel voeren. Want ik wil niet uh, langzaam wegkwijnen met veel pijn. Dus je ziet allebei. Um, het maakt in ieder geval wel duidelijk dat patiënten het gesprek aandurven moeten te gaan. Dat dokters het gesprek aan durven moeten gaan. En er is echt nog wat voor nodig hmm. om dat heel goed te laten lopen. En, en informatie, uh, is, is die er genoeg? Ik bedoel, weten, weten families bijvoorbeeld dat er, dat er hospices zijn... waar je uh, op, een, op een waardige manier uh, nou ja, naar de dood toe kan... Uh, zonder pijn ja. en alles en, en niet nog allerlei vreselijke behandelingen... waardoor het kwaad eigenlijk alleen maar erger wordt? Nee, ja, dat is één ding, maar ik vind het vooral ook heel belangrijk... dat er informatie over de behandeling uh, is. Er zijn een aantal dokters, uh, die hebben filmpjes gemaakt waarbij ze dus echt laten zien van nou, we kunnen deze behandeling gaan doen... en uh, dan krijgt u hiermee te maken, gewoon levensecht, feitelijk... En de een zal dan zeggen, nou, dat ziet er niet leuk uit... maar ik ga het toch proberen. Ja. En een ander zal denken, nou, dat voegt echt helemaal niks meer toe. Kan nou me dat ja. alsjeblieft bespaard uh, blijven? Het gesprek moet op gang komen met, uh, met uh, ja. Nou ja, genoeg balans daarin ook. Dat, dat iedereen daarin zijn zegje kan doen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Zeker. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom ja. zo meteen graag bij u terug om de reacties hier door te nemen. Zij luistert mee hier in de studio. Wilna Winters van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Stelling staat op onze site. Artsen moeten eerder de behandeling stopzetten van terminale patiënten door ruim 800 mensen gestemd. Nu 74% is het eens met de stelling... 26% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn man en ik zijn allebei hoogbejaard. Ik ben 86, mijn man is 90... Wij willen dus niet gereanimeerd worden. Al die dingen die er nog aan vastzitten, dat hebben wij ons in een tasje. Een tasje van de identiteitskaart. Mm -hmm. Maar Van de Huisdokter heeft ons ook gezegd, die weet het ook... dat je dan ook niet een ambulance moet bellen als er iets is. Want die gaan gelijk pompen. Ja. En we willen niet meer opgewekt worden, want ik vind de tijd rijp, of de leeftijd. Ook wat kunnen we nog meer krijgen, want hier zijn veel demente patiënten in onze omgeving. Dus wij hebben alle redenen om te zeggen, nou het is mooi geweest, we kunnen niet meer op vakantie. Sinds dit jaar pas, dus we hebben het lang voor gehad. Maar ja, het is een keer over. Ja. En, en dus tegen die stelling zegt u eens... Ik ben het volkomen eens en met mevrouw Wint op een heleboel punten oneens. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Karelsen spreekt u mee, goedemiddag. Dag meneer Karelsen. In zijn algemeenheid vind ik het moeilijk om uh, één antwoord te geven. Uh, een kleine inleiding. Het is vandaag 13 jaar, precies vandaag 13 jaar geleden dat mijn vader is overleden. En daar hebben wij als familie. Uh, zelf uh, medisch ook een beetje sturing aangegeven. Mijn vader was ernstig ziek, uh, was kankerpatiënt en dialyseerde. Mm -hmm. En dat dialyseerde, dat ging aan het eind ging dat zo ontzettend moeilijk. En dat had geen enkele toegevoegde waarde voor het leven. Dat wij als familie tegen de behandelende aardse hebben gezegd: wij stoppen ermee. En die kon zich daar helemaal in vinden. Mijn vader heeft al 14 dagen thuis geleefd en is thuis rustig overleden. Mm -hmm. Alleen dat had verder geen enkel. Uh, ...geen enkel doel op grond van, van kostenoverwegingen of anders. Het had alleen te maken met de kwaliteit van leven... ...en dat wij, dat wij zeg maar, mijn vader uh, langer lijden wilden ja. besparen. En, en, en kon, u daar met die ook, ook, kon u het daar met die arts ook goed over hebben? Ik bedoel, ja, wat... bijzonder goed. En dat is ja. dus 13 jaar geleden. Alleen die arts was niet sturend van, joh, het wordt tijd dat je ermee ophoudt. Nee, ja. die zei op een gegeven moment toen wij daar het gesprek over voerden... ...als ik één beslissing kan... Rechtvaardiger is het deze wel en heeft ook de laatste dialysebehandeling eh, zo goed mogelijk gegeven, zo optimaal mogelijk naar huis gestuurd. Want zonder dialyse, het was vrij uitzonderlijk, heeft mijn vader toch nog 14 dagen thuis geleefd en dat halen de meeste dialysepatiënten niet. Ja. Wat ik zeggen wil, ik vind het op zich prima, maar er zit een gevaar in dat wij op kostenoverweging op grond van ja. leeftijd bijvoorbeeld die criteria gaan maken. En mijn vader is helaas maar 78 geworden. En dat is vandaag de dag helemaal niet oud ja. meer. Dus ja, deels ben ik het er wel mee eens. Ja. Maar voor een deel ook zeker mee oneens. En het grote deel, wat uw gasten in de studio... Ja, daar kan ik me eigenlijk ja. voor een deel wel in vinden, ja. Ik snap uw verhaal. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Famke, hoi. Um, nou, in ieder geval moet gesprek plaatsvinden. En uh, kan er geen algemeen arts in zo'n ziekenhuis, of waar dan ook... Komen, want ik kan me voorstellen, een arts wil dat zijn behandeling slaagt. Maar een specialist is iemand die steeds meer of steeds minder weet. En misschien de totale mens niet um, kan overzien. Plus dat het tegen zijn uh, eet van Hippocrates is om um, het leven zo lang mogelijk um, um, in stand te houden. Ja, ja. Dus uh, er moet een, een, een derde partij komen afgezien dat dat gesprek tussen specialist en patiënt... En familie moet plaatsvinden. Maar iemand die die knoop doorhakt. Omdat een arts. Ik kan me voorstellen. dat lef met een fieke rot wordt. maar gewoon ja. tegen zijn. Um, um, zijn ambtsmoreel. Uh, ja. Ik snap wat u zegt. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik vind dat de patiënt zelf. ten alle tijde moet beslissen wat hij wil. En uh, ik vind ook. Uh, als ik een vraag stel. stel dat ik er zelf zou liggen. dan uh, wil ik graag een eerlijk antwoord hebben. Maar als de arts met het gesprek gaat beginnen... dan demotiveert hij mij in mijn over, overlevingsdrang. Mm. He, want ik denk, als je, als je zo slecht ligt... dan heb je nog maar één ding. En dat is je eigen kracht en je eigen wil. Oh. En, en bovendien denk ik ook... Kijk, als je arts er zelf mee komt... dan denk ik van, nou, is het zo slecht met me... dan ben ik meteen die hoop kwijt. En... Uh, ik heb uit eigen hand ook dat doktoren, dus uh, hoe goed of hoe slecht dat ze dan ook zijn, niet altijd goed zijn in het uh, tactisch brengen, uitleggen van dat soort dingen. Die, die zijn daar best wel, ja. die kunnen daar best wel superbot in zijn. Oké. Okay. En ik denk op dat moment dat je daar niet op zit te wachten. Dank u wel, Stamppot.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Herman Hobert. Herman. Hallo. Um, ik heb een ervaring met mijn schoonvader gehad. Die uh, werd ernstig ziek, uh, kanker, was niet meer uh, geneesbaar. Hij wilde zelf ook niet meer verder. Uh, toen hebben we het aan de huisarts voorgelegd, en toen zagen we met, nou, het werd gelukkig niet, geen probleem. Maar het was een huisarts uh, vanuit christelijke huizen. Die was er nog niet mee geconfronteerd geweest dat ze het uh, moest gaan doen. Het was een zij. Uh, en stond dus ook voor haarzelf voor de afweging van, ja, uh, voor mijn levensovertuiging kan het niet. Ja. Geloofsovertuiging. Uh, ze is wel meegegaan in het palli palliatieve traject. En uh, euthanasieverklaringen waren er ook. Uh, en ze zou dus uh, uh, het eventueel wel toepassen. Maar voor haarzelf was het een, uh, een iets waarvan ze zegt... Ja, ...ik denk dat ik mijn patiënten uh, vooraf hierover moet inlichten. Dat ik als, uh, zeg maar, vanuit mijn levensovertuiging mm -hmm. daar eigenlijk moeilijk mee over weg kan. Ja. Maar ze zegt ik ga het bij jullie in ieder geval wel doen als het aan de orde is omdat, uh, ja, dan had ik het eerder moeten melden. Aha. Vanuit mijn christelijke Dus als je, als je, Dat is misschien uh, wel iets wat, wat mensen moeten bespreken met een huisarts of in de keuze van de huisarts mee moeten nemen. Ja, want dat is, dit heb je natuurlijk ook in de in euthanasie de discussie, hè, uh, dat uh, artsen dan eigenlijk dat uh, inderdaad kenbaar moeten maken. Zodat je eventueel naar een andere arts kan gaan die je daar wel mee kan helpen. Ja, ja dat bedoel ik. En je belast die ja. artsen dan vanuit de levensovertuiging ook niet mee. Nee. Dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Ik je van de last meer? Ja? Ik heb zelf een geval gehad. Ik heb een heel goede dokter gehad. Die is vervangen door een andere omdat hij gepensioneerd heeft. Toen ben ik naar die dokter geweest. Dat ik zo'n pijn in mijn heup had. Oh, die stond gelijk klaar met foto maken. Dus foto laten maken in het ziekenhuis. Kostte 100 euro. Mm -hmm. Ik vraag in het ziekenhuis: wat parkeer ik nou? Wat heb ik? Oh, dat mogen wij niet zeggen. Dan moet je bij de dokter zijn. Dus ik wachtte op die dokter, maar toen hoorde ik op een goede dag die dokter die was van dak gesprongen. Wat was hij? Ik kon er een vervangen, toen ben ik daar voor gegaan. En ik zeg, we vertelden een Oh O, zegt-ie, uh, dat is een geval, dat is, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... dat is bij uw, uw geworden al bepaald. Ja. Ik zeg, wat zegt u, dokter? Ja, zit die alles is bij uw geboorte bepaald. Ik zeg nou dokter, dan hebben we toch geen dokters nodig. Dan wachten we gewoon af wat we krijgen. Ja. Ik moest ja. lachen. Ja. Nou, en kwaad ben ik daar weggegaan. Ja. Goed, kregen we nog een andere vervanger, daar ben ik naartoe gegaan. foto maken. 100 euro. Ik denk, nou zal ik nog eens vragen bij het ziekenhuis weer. Ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen, maar... Ja, ja, u gaat er niet aan dood, maar wel meedood. ik denk, hallo... Nou, ja, dat, dat is ook een mooi gesprek, zeg. Ja. En, en zulke dingen heb ik meegemaakt. Ja. Met, met andere woorden? Met andere woorden, we doen er niks meer aan. Toen, ben de, toen heb ik die, die, die, die man die die foto maakte. Heb ik gevraagd, ik zeg, zeg het al in godsnaam, wat het is. Ja, het is of een of het is het hernia, maar er is iets beschadigd. Ja. Ik zeg, nou en. Ja. Ik zeg, er is daar niks aan te doen. Nou, eens even kijken. Oh, zegt u, u bent 93. Nee, daar bent u te hout voor. Dat is te duur. Dat is te Mooie duur, boer. zegt hij. Ja, Maar u bent er nog steeds gelukkig. <laughs> nou, ik, ik, ik moet alles nog doen, maar ik verrek elke dag van de pijn. Oh, dat dan weer wel. Ja, hmm. En mijn vrouw is dood, dus ik zit helemaal, en ik doe al die jaren alles nog in het huis, maar met de stok erbij en, ja, af, ja, ja. en Nou ja, zo goed als het kan. Maar dus, dan zeggen ze gewoon, het is te duur, u bent te oud.' Ja. Ik zeg met andere woorden als u wat dat doet, ik zeg ik ben maand dood, of het, bij volgende maal dood... of het mislukt, dan zeggen u, daar hebben we geld weggegooid. Ja, ja, ja, ja, ja, zeg, ja. zo kun je het begrijpen. Ja. Dank u wel voor dit verhaal, meneer. Dank u wel dat u hebt gebeld. We gaan snel ja. terug naar uh, Wilna Wind, uh, die al alles heeft meegeluisterd... Uh, van de Nederlandse Patiënten- Consumentenfederatie. Wat vond u van de reacties? Ja, het geeft heel duidelijk aan uh, wat het gesprek vaak is tussen mensen. Hè? Die eerste mevrouw, die dan gelukkig ook haar man uh, nog had... van dus ja, vanaf nu kan het alleen maar minder worden... En uh, dan willen we dat niet meer. Ik vond wel uh, een mooi voorbeeld wat ze noemde. Van, hè. Zij zei dan, je moet zorgen dat je nooit in een ambulance uh, terechtkomt. We horen dat wel veel vaker van mensen. Hè. Dan hebben ze een uh, uh, verklaring, een reanimatie... Uh, dat ze niet meer willen... En ja, dan wordt daar soms in een ziekenhuis, wordt dat toch te laat gezien. Komen dokters daar uh, te laat achter. Dat is absoluut een, ja. uh, een punt. Dit was een mevrouw die zegt van, moet je niet een soort intermediair hebben tussen die artsen en die patiënten? Die artsen die hebben ook nog die eet hebben, dat ze ja. eigenlijk zo, zo, zo lang ook mensen in leven willen houden. Ja, uh. ja. en ik hoorde het als uh, iemand die dan uiteindelijk het besluit neemt. Nou, ik ben er echt van overtuigd dat alleen de patiënt zelf het besluit uh, mag nemen. Uh, en ook kan nemen. Uh, hoe oud iemand ook is, hoe ziek iemand ook is... het is altijd aan die patiënt... Mm om uiteindelijk te besluiten. Dus ik snap wel wat die mevrouw bedoelt. Hè, van kan iemand ook behulpzaam zijn ja. om het gesprek op een goede manier te voeren? Nou, dat is denk ik een goed idee. En er was ook nog een meneer die zei van... ja, de arts moet er nooit zelf mee komen. De, het moet de patiënt ja. zijn. Maar dat, dat is toch ook een beetje gek? Want die patiënt ja. weet er ook niet alle medische achtergronden. Nou ja, kijk, dat was een meneer die uh, uh, eigenlijk zoiets had... die nog helemaal niet aan die vraag toe was. Laat ik het zo zeggen. En ik kan me voorstellen als je zelf denkt... van nou, uh, ik lig hier nog even, die behandeling... en uh, dan gaat het weer goed... En een dokter begint dan opeens met... goh, wat zullen we doen, want uh, dat is natuurlijk die niet de manier. Dat zou een hele slechte uh, dokter zijn. Maar vaak zie je ja, dat iedereen eigenlijk wel aanvoelt... dat het heel erg ingewikkeld wordt. En uh, dan denk ik dat ja, zowel de dokter als de patiënt... En de dokter dan natuurlijk met de ja. nodige tact het gesprek kan beginnen. Kort antwoord nog even: raad u patiënten en consumenten, want uiteindelijk kunnen we allemaal patiënt worden. Mm. aan om met de dokter eens te gaan praten en zeggen van hoe sta je daar eigenlijk in? Want het is wel handig om dat te weten natuurlijk. Ja. En uh, een van de laatste bellen gaf dat ook weer aan. Hè? Als jij heel duidelijke opvattingen hebt over wat je zou willen, uh, over palliatieve zorg, over euthanasie. Ja. Ja, dan is het natuurlijk wel heel prettig ja. dat je dat met je dokter kunt delen. Ik zou dat zeker doen. Wilna Wind was hier als gast. Hartelijk dank daarvoor. De stelling staat op onze site. En zometeen in dit is de dag uh, nog meer aandacht voor dit onderwerp. Oud-medisch directeur van het AMC Dirk-Jan Bakker ligt bij Thijs van der Brink... en Elsbert Grütke het onderzoek van het KNFG verder toe. Dus dat zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...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 Het eiland Tessel wordt overspoeld door de huisspitsmuis. Zo erg zelfs dat een inheemse muizensoort wordt verdreven. En een andere indringer terroriseert de Nederlandse onderwaterwereld. De agressieve Oost-Europese grondel. Dat en meer in Vroege Vogels TV. Vanavond om tien voor half acht bij de Varen op Nederland 2.